Van 11 uur. Dit is door al meegens met het NOS-journaal. Zuidoosten vrijwel droog. De rest van het land is de buienkans groter. Dit is Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A12 Den Haag richting Utrecht is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoetermeerstraat, drie kilometer file. Eén is daar dicht. Op de A44 Amsterdam richting Den Haag, tussen Sassenheim en Oestgeest: twee kilometer.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 Waarom staat hij zo scheef? dat torentje van Pisa? De pa, die dat na, was stelde toen die vraag aan ma Waarom staat hij zo schik, dat torentje van Pisa? Ma dat na, maar valt was hoe zei het groot, papa? Die wist het niet en vroeg het aan de buurman de Zo ging dat door, van vroeg tot laat En nu zingt iedereen op straat Waarom staat hij zo schip? Dat torentje van Pisa Ik had haar liefst vandaag, Nog antwoord op die vraag. Ik reed in mijn vakantie Door mooie Pisa heen Maar sinds ik daar die toren zag ik kan iedereen, waarom staat hij zo schrik? Dat torentje van Pisa, op het paal die dacht na, stelde toen die vraag allaar. Waarom staat hij zo schrik? Dat torentje van Pisa maar dacht na, maar wel dra, Hoe zei het goed papa.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 En vroeg het aan de buurman, de stuurman. Zo ging dat door, van vroeg tot laat. En nu zingt iedereen op straat. Waarom staat hij zo schrik? Dat oorintje van Pisa. Ik had laag, lief vandaan. de wat wordt op die vraag? Vroeger dan, vroeger piet. Vroeger doos, vroeger weet. Maar niemand die het weet. Ja, wat een... Uh... Leuke muziek is dit, Cor. Wat doe je dat goed? Um, het tweede uur zijn we begonnen. En in de tweede uur gaan we praten met Joop Berendsen. Schaduwraadslid van OPZ. Zeg ik het toch goed? Ja, ja. helemaal juist. En uh, daarna krijgen we straks live muziek hier in de studio in de Hotel Hoogland. van Pit Hermans... En Noortje zal er ook iets over vertellen. En tenslotte komt Hilly Jansen vertellen over art in, in het museum. En, en Hilly is natuurlijk door iedereen bekend en er zal heel veel over gezegd worden. Maar allereerst Joop, welkom. Dankjewel. Joop, er is, er is een heel boel te doen. Ja, dat is uh, zeker een spannende tijd. Dat uh, ja. is het eind van het jaar. Het is niet alleen om Zwarte Piet, maar er is ook nog een heleboel andere ja, dingen. Ja, precies, we, hebben, we hebben twee onderwerpen. Uh, allereerst uh, Ja. En uh, alle drie plannen die er zijn. En uh, mensen die alweer gaan uh, schelden en vloeken en schadeclaims in willen dienen en dergelijke. En ik wil met jou allereerst even hebben over het ambtenaren naar Haarlem. Ja. Uh, dat is goed? Ja, dat is, dat is uh, niet unaniem. Maar het is met een ruime meerderheid aangenomen. De ambtenaren gaan nu definitief naar Haarlem toe. Nou, dat is nog niet helemaal definitief. Oh, vertel. Want, nou, ik denk dat Haarlem er ook zelf nog wat over wil zeggen. Ja, Haarlem uh, zegt vraagteken, staat in de krant. En er zijn, nou, ik weet niet of het vraagtekens zijn. Uh, er zijn in ieder geval nog, uh, er moet nog een beslissing, beslissing genomen worden in Haarlem. Uh, dus uh. laten we dat uh, even rustig afwachten. Wanneer en, denk je en, uh, dat er een besluit over is genomen? Nou, ik heb begrepen dat er, uh, zeg maar, dat er in de commissievergadering in Haarlem dat het is uitgesteld. Dus ik neem aan dat dat, het zij in de loop van deze maand of het zij in de volgende maand daar nog aan de orde komt. Dus ik ga er vanuit dat er voor het eind van het jaar in ieder geval een, een groen licht vanuit Haarlem komt. In het geval dat Haarlem zegt van nee wij willen niet dat die zon te zien naartoe komen. Wat dan? Nou dan zullen we weer opnieuw moeten bekijken van, van wat dan. Um, zoals je zelf ongetwijfeld ook weet er zijn er eerder gesprekken geweest met andere gemeentes hier in de buurt uh, die niet geleid hebben tot een, uh, tot een uh, in ieder geval een oplossing voor wat betreft de samenwerking. Uh, dus dan zitten we gewoon, uh, ja, dan zullen we toch weer van scratch af aan moeten beginnen, denk ik, om te kijken van, nou, wat zijn wel de mogelijkheden en wat zijn niet de mogelijkheden. Hoe groot acht je de kans dat Haarlem zegt nee? Of mits? Nou, ik denk dat uh, 90% ja is en misschien 10% nee. Okay. Dus ik ga, ga ervan uit dat dat gewoon doorgaat. En uh, dan gaat in één keer de hele handel naar Haarlem toe, of niet? Dat, dat is in ieder geval het plan. Uh, dan gaat het in één keer, maar dat, dat, daar, daar zullen ongetwijfeld nog wel wat gesprekken over, uh, over zijn. Want het is natuurlijk, uh, er zijn natuurlijk een aantal praktische uh, zaken die dan wel opgelost moeten worden. En of dat allemaal dan in één keer zo van op het ene moment van de ene dag op de andere dag gaat. Of dat dat dan toch zeg maar wat geleidelijk gaat. Maar in ieder geval, het is wel de bedoeling dat uiteindelijk in ieder geval alles overgaat naar halen. We praten nu steeds, en daar denken we bij aan de ambtenaren die in ons gemeentehuis zitten, hier in Zandvoort. Ja. Maar we hebben er ook nog een heleboel uh, zeer actieve, vriendelijke, fijne mensen van publieke werken. Ja, dat klopt. En wat gebeurt daarmee? Nou, dat gaat uh, over, ik uh, dacht dat, dat uh, maar dat praat ik even uit mijn hoofd naar uh, Spaanland. Uh, dus dat wordt, uh, in principe wordt dat ook uh, samengevoegd. En wordt dan uh, de, de remise, om het zo maar even te zeggen, gesloten of niet? Nou, dat, dat kan ik me nauwelijks voorstellen. Omdat zeg maar, je hebt hier natuurlijk toch ook materialen, gereedschappen, werktuigen. Die voertuigen. Hier, voertuigen die hier in Zandvoort primair worden ingezet. En het lijkt mij een hele slechte zaak om zeg maar, elke dag met een veegwagentje vanuit Haarlem hier naar Zandvoort te komen om hier de straten schoon te gaan vegen. Dus dat kan ik me niet voorstellen. En, maar, en, en daarbij standaard meer uh, schoongemaakt en geveegd dan bijvoorbeeld in Haarlem, omdat je hier natuurlijk met toeristen te maken hebt. Dat zal ongetwijfeld ook een factor zijn. Maar ik bedoel, maar, de remise heeft natuurlijk ook een functie. Vooral betreft het afgiften van, van houtpapier, afval en dat soort zaken. Er is geen beslissing over genomen of hier een dependals wordt gemaakt of zo? Dat, dat zijn dingen die allemaal nog in overleg ook met de ondernemingsraad van, van de ambtenaren uitgewerkt zal moeten worden. Maar daar is jou niet zo over bekend verder? Daar is ook verder volgens mij nog niet zo over bekend. Jij bent er positief over? Ik ben er heel erg positief over. En ik wil ook nog wel een keer uitleggen van waarom ik er positief over ben. Hey, punt 1. Als we praten over de Zandvoortse ambtenaren, dan moeten we ons wel realiseren dat maar 20% van de Zandvoortse ambtenaren uit Zandvoort komt. De rest komt al vanuit uh, buiten de gemeente. Ja. Maar dat is niet het belangrijkste. Uh, er komt zoveel op ons af uh, in de toekomst. Hè. Het hele gebeuren rond de omgevingsvergunning. Uh, de hele financiering van, uh, van uh, de overdracht hè, van uh, uh, zeg maar naar, uh, naar, naar Lokale heffingen en dat soort zaken. Dus die overdracht. Dat zijn zaken die allemaal goed geregeld moeten worden. We hebben hier gewoon een, een, een gemeente. Een hele actieve gemeente. Ik denk ook dat we een goed ambtenarenkorps hebben. Maar het zijn natuurlijk wel ambtenaren. Die wel allemaal op... ...eigenlijk alleen op hun specifieke werkterrein aan het, uh, aan het werk zijn. Zonder dat daar uh, zeg maar, voldoende is. ...nou, uh, we blijven dat toch lekker zelf doen. Ja, dit is allemaal dat, logische opmerking. Ja, maar, maar, maar je je wel hele relevante opmerkingen. Ik, ik onderbreek je even. Ja. Um, is dit de mening van de hele OPZ-fractie? OPZ dat is uh, voor zover mij bekend de hele mening van de hele OPZ-fractie. En zonder de Zandvoortse bevolking te vragen of ze daarmee eens zijn... Nou, kijk, dat is natuurlijk weer een hele andere discussie. In principe ben ik een groot voorstander van een referendummodel. Alleen dan moet je dat wel van tevoren met elkaar afspreken. En dan zeg ik van, dan moet je van tevoren eh, afspreken. Eh, wij nemen als gemeenteraad een bepaalde beslissing. En die beslissing leggen we voor aan alle... Alle burgers. Ja? Ik kom zelf wel in Zwitserland. Daar hebben we dat model. Hè? Het referendummodel. Als u vanmorgen de telegraaf opslaat. Dan ziet u dat daar ook een landelijke pijning voor is. Er is een heel groot gedeelte van de, van de bevolking in Nederland. Die daar een voorstander van is. Ik vind dat terecht. Maar dan moet je dat wel van tevoren regelen. En dan moet je dat niet op het moment dat, je, zeg maar, dat de uitslag je niet bevalt. Moet je dat proberen achteraf te regelen. Want dan denk ik dat dat een slechte zaak is. Dus als dat van tevoren geregeld was. Was ik er voorstander van geweest. Maar om het nu achteraf nog even te proberen te corrigeren omdat, en dan zeg ik met name de VVD is jouw partij die, uh, waarvan, die zegt van ja wij zijn ja, er eigenlijk ik, niet meer iets. ik zit hier neutraal <laughs> ja. maar, maar Joop, uh, binnen jullie fractie zijn er diverse opmerkingen gemaakt van uh, het, het zou wenselijk zijn om een enquête te houden en anderen zeggen van nee dit besluit is genomen? Nee, er is niet gevraagd van, of er is niet gezegd van het zou wenselijk zijn. Er is ge gevraagd van uh, zou je dit soort dingen niet, uh, niet voor moeten leggen aan de burgers? Hè? Dat is een ja. heel ander ja. een, een uitgangspunt. Een hè? Enquête ervoor. En dus alleen dan zeg ik wel, en dan blijf ik zeggen, van dan moet je dat van tevoren moet je dat regelen en niet proberen achteraf te doen. Oké, okay, dus. De fractie staat hier volmondig achter. De fractie heeft uh, in de stemming volminder voorgestemd en uh, alle fractieleden hebben dat gedaan. Jullie zijn wel consistent, want in je verkiezingsprogramma heb je hier al een voorzet voor gegeven. Ja, klopt. Uh, in het verkiezingsprogramma staat heel duidelijk dat uh, ambtelijke samenwerking met een grote gemeente uh, voordelen heeft... Uh, zodat de lasten minder stijgen en efficiëntie te verhogen. Uh, en daartoe zijn gesprekken gevoerd met de gemeente Haarlem uh, om uh, tot de overgang te gaan van ambtenaren. Jullie hebben dat in je verkiezingsprogramma al reeds aangegeven. Dat is juist en uh, laten we wel zijn, ook in het vorige college is er al uitdrukkelijk gesproken over zeg maar, de verschillende mogelijkheden. En wat mij best stoort is dat uh, bijvoorbeeld ook meneer Kokken, uh, uh, voormalig wethouder van Bloemendaal, aanwezig was bij gesprekken die gevoerd zijn tussen de gemeentes. Hè, uh, uh, onder andere Heemstede, Bloemendaal, uh, uh, Haarlem en Liede, Zandvoort. Waarbij toen uh, heel duidelijk tot de conclusie is gekomen van er is geen... Gewoon goed. Ja, er, is geen, er is geen basis om zeg maar, met die gemeenten samen te werken. Dus vandaar dat er gezocht is naar een oplossing van Haarlem. Naar Haarlem. En we hebben dat heel nadrukkelijk in ons kiesprogramma ook meegegeven. Dat ons dat een goede zaak leidt. Dus je, wat dat betreft zijn we consistent. Heb je al een idee wat er dan moet gebeuren met een zo goed als leegstand gemeentehuis hier in Zandvoort? Nou, wij hebben zelf zeg maar in de commissie hebben wij naar voren gebracht dat er bijvoorbeeld... van dat er wellicht ook afdelingen vanuit Haarlem hier uh, in Zandvoort geplaatst kunnen worden. Er zijn ook nu afdelingen van, het gemeente, van, uh, van de gemeente in Haarlem. politiebureau zou dichtgaan. Bijvoorbeeld, komt politie allemaal hier naartoe om de kamers te bezetten. Bijvoorbeeld, maar, zeg maar ik heb ook begrepen dat er ambtelijke afdelingen zijn. Bijvoorbeeld in Schalkwijk. Nou, of je nou van, zeg maar, van het centrum van Haarlem naar Schalkwijk te moeten of naar Zandvoort. Dat is niet zo'n groot verschil. En als je van de ene kant van Amsterdam naar de andere kant van Amsterdam moet... is de afstand waarschijnlijk Haarlem-Zandvoort nog kleiner. Dus dat zou best kunnen. Maar je hebt nog geen idee wat je met die ruimte gaat doen? Er zijn, wat dat betreft, zijn er nog allerlei besprekingen gaande. En, en laten we die rustig even afwachten. Oké, okay, we gaan naar het tweede onderwerp. Dat is hier als je naar buiten kijkt. Ja. Het plein. Wat, wat vind je daarvan, van het plein? Nou, drie, laat ik plannen, beginnen. drie plannen gemaakt. Uh, wederom een initiatief geweest van je oud-wethouder. Ja. Meneer Cohen. ...die uiteindelijk, uh, het initiatief had, van want nu gaan we eens wat doen aan dat plein. Ik denk dat... Uh, ...en ik denk, laat ik daarmee beginnen dat ik een compliment geef aan dit college... ...die eindelijk nu eens uh, zeg maar de koe bij de horens vat om dat probleem op te lossen. Ja. Uh, we weten allemaal... Ik, ...ik ben hier in 1984 ben ik hier komen wonen en werken. Sinds 1984 is er ook al discussie over... ...van wat gaan we nu met dat uh, Watertorenplein doen en met de Watertoren. Uh, dat heeft eigenlijk al veel te lang geduurd. Ik denk dat we het daar allemaal wel over eens kunnen zijn... Alle voorgaande colleges hebben eigenlijk de hete aardappel maar doorgeschoven en doorgeschoven en doorgeschoven. Dus ik ben punt 1 hartstikke blij dat er nu eindelijk een keer een college komt die dit, eh, dus die dit op dit lossen. het een compliment aan Cohen die als wethouder in zijn eerste... Uh, ...weken, maanden meteen zei... ...en nu ga ik het aanpakken. Ik wil eigenlijk dat compliment... ...niet zijn nadelen van zeg maar, uh, de werkzaamheden van meneer Cohen... ...maar ik denk dat Karel Simons... ...in de tijd als fractievoorzitter van OPZ... ...daar in eerste instantie de aanzet toegegeven heeft... ...en tegen Cohen gezegd heeft... van ...Cohen, nu gaat er eindelijk een keer wat gebeuren. Doe je best. Oké, okay. dus... nou, die start is gemaakt. Ja. En nu uh, zijn er drie plannen. Ja. En uh, het college heeft... Uh, ...jouw wethouder... ...om het zo maar even te zeggen... ...Sjalik heeft gekozen... Uh, met het college voor één uh, bepaald plan. De witte huisjes, rode daken. Ja, dat klopt. Ik neem aan dat je hier wethouder steunt. Uh, steunen en niet steunen, dat is helemaal nog niet aan de orde. Zeg maar, kijk, er zijn voor OPZ, punt Pd maken wij straks fractie natuurlijk een andere afweging als het college maakt. En dat mag ook, denk ik. Dat past ook in het hele gebeuren. Daarbij is dit geen onderdeel van het collegeprogramma. Dus in principe is iedereen wat dat betreft vrij om de ja, keuze te betalen. Je laat je eigen wethouder toch niet van. Nee, maar daar gaat het ook helemaal niet om. Wat ik even wil zeggen is dat er zijn voor OPZ een aantal dingen belangrijk. Allereerst hebben we te maken met een bestemmingsplan. Zoals iedereen weet is dat bestemmingsplan met heel veel, heel veel moeite is dat uiteindelijk tot stand gekomen. Dat heeft jaren geduurd en uiteindelijk hebben zeg maar alle omwonenden die daar toch een hele belangrijke stem in hebben zijn gekomen tot een bepaalde conclusie. Ik denk dat we daarmee heel duidelijk te maken hebben en dat we dat ook moeten respecteren in dat bestemmingsplan. Of schoonder, zeg maar, eerder dit jaar is er natuurlijk aangegeven... ja, we kunnen eventueel instemmen met de wijziging van het bestemmingsplan. Waar zou die wijziging dat... moeten zijn? Praten we over een meter meer bebouwd oppervlak? Of... Nou, dat is dan later in te vullen. Omdat, zeg maar, die, er is niet aangegeven expliciet wat dan wel of niet gewijzigd zou kunnen worden. Uh, waar het mij met name om gaat is dat zeg maar, daarmee de mogelijkheid is gebo geboren dat als je nou beschikt over een plan wat er met kop en schouders bovenuit steekt. Dat je dan en waarvan alle omwonenden en iedere participant en de gemeente en het college zegt van ja dat is een plan wat we echt moeten gaan doen. Dat je dan in ieder geval de mogelijkheid hebt. Het is niet zo dat wij per se het bestemmingsplan moeten wijzigen. Om nu zeg maar, een bepaald plan uh, te kunnen aannemen. Wat voor OPZ een ander belangrijk punt is, is natuurlijk de toegankelijkheid. We hebben te maken met een hoogteverschil tussen zeg maar, de Westenparkstraat, Oostenparkstraat en de hoge weg. Dat is een verschil wat overbrugd moet worden. Dat kun je op moet verschil... De Tor Torbekkerstraat. of de dat... Torbekkenstraat. Ja. Uh, dat is natuurlijk, uh, daarmee moet je wil je iets uh, maken. Wat ook toegankelijk is, met name ook voor ouderen. Hè? Als je praat over extramurale zorg, et cetera, et cetera. Dan denk ik dat dat van belang is dat je dat op een goede manier oplost. En de vraag is of dat zeg maar, in het rode daakjes, witte huisjesplan, voor wat er dan ook van overblijft. Als er straks allemaal zonnepanelen op het dak zitten, of dat bereikt wordt. Wij hebben daar vragen over gesteld onder andere en, en daar ook naar gekeken. En dan zegt hij, Als je het antwoord krijgt dan zegt hij van ja er wordt gekeken naar zeg maar het nul treden, eh, nul treden oplossing. Hè. Dus dat wil zeggen dat er appartementen zijn bijvoorbeeld met alles gelijk vloers. Nou dat is een, voor, eh, voor ouderen is dat denk ik heel erg belangrijk. Hè. We praten allemaal over je moet langer thuis blijven wonen. Uh, uh, daar moet uh, ook, zeg maar, gericht uh, qua volkshuisvesting wordt naar gekeken. Nou, dan vind ik dat je dat in dat plan ook moet doen. En de vraag is of dat als je het plan goed kijkt. Maar met andere woorden, dat... je richt je dus puur op de ouderen die daar dan gaan. Nee, maken. ik richt mij niet alleen op de ouderen. Alleen ik richt mij ook, ook op de ouderen. Dus ik vind het heel goed dat er wordt gezegd van. nee, uh, we kijken niet alleen naar de ouderen. Hè, Zand wordt vergrijst. Maar er is natuurlijk ook heel veel aandacht voor jongere gezinnen. Alleen we moeten ons wel realiseren dat. ...dat het hier natuurlijk geen sociale woningbouw wordt. Want daarvoor is het plekje te duur. Nee, maar de mensen die gaan in ieder geval... ...misschien verhuizen naar deze nieuwbouw... Ja. ...en laten een woning achter. Heel juist, ja. ja. Dus dat is weer goed voor de jongeren. Dat, is, dat, Kijk, is, ja, dat toch, is heel goed. De jongeren hebben toch langzamerhand een wachttijd van 7, 8 jaar... ...voordat ze in aanmerking komen voor een huis... Ja, dat wordt. Uh, we, we hebben toevallig. Uh, want dat is ook een punt wat, uh, wat nu aan de orde komt. Uh, dat is uh, zeg maar het plan Corodex, hè, van ja. uh, met de Kei. Dat uh, komt ook in een van de commissievergaderingen nu aan de orde. En we hebben daar ook wel wat vragen over. Van, als je dan kijkt over een periode van 10 jaar, wordt er vanuit dat het aantal woningen gelijk blijft: hè? 2410 woningen, sociale huurwoningen. Er wordt in eerste instantie wordt er, zeg maar. Te, wordt, heb je te maken met een verkoop van. Sociale huurwoningen. Uh, dus er komt in eerste instantie komt een dipje, dan nou gaat er uit uh, 2019 of zo wordt er pas gebouwd, maar wel op hetzelfde aantal. Nou, wij hebben daar ook kritische kanttekeningen bij gemaakt, of maken wij er in ieder geval bij om te zeggen: Van uh, als je nou al weet dat er zo, zo, zoveel mensen zo lang al op een huurwoning, sociale huurwoning moeten wachten, moet dan de ambitie van de kei niet iets hoger gesteld worden, moeten we niet meer gaan bouwen in plaats van uh, uitgaan van een gelijk aantal. Ja. Dus, ja, dat is heel erg belangrijk. Joop, aan de andere kant wil ik het ook nog even wat zeggen. Van waar, we rekenen, waar we ook eens naar moeten kijken... want ik ben er nog, net nog eens even langs gefietst hier. Als je kijkt hier bijvoorbeeld ook in de, op de Tobakkenstraat... dan zie je gewoon toch allemaal woningen... wat tegenwoordig allemaal pensioens zijn op bed en breakfasten. Dat zijn woningen die worden ontrokken aan zeg maar het normale woningenbestand hier in, in Zandvoort. Maar dat was vroeger ook zo. Dat was vroeger ook zo. Wij, wij verhuurden onze woningen en we gingen zelf in het zomerhuis zitten... Nou, ja, daar heb ik nooit meegemaakt. Ja, won mensen wonen ja, maar, daar wel. Ja. Alleen die hebben de ja. rest van hun woning hebben ze beschikbaar gesteld voor. Joh, ik kom maar, even terug ja. op het plan hier als je naar buiten kijkt. Ja. <coughs> heeft OPZ al een keuze gemaakt? OPZ heeft nog geen keuze gemaakt. In die zin van we hebben een groot aantal vragen gesteld. Dat gaat ook over zeg maar, het, het inspraaktraject. Dat gaat ook over zeg maar, de financiering van het hele plan. Uh, die vragen die zijn net beantwoord. Ik heb, uh, ik heb ze even globaal doorgelezen, maar ik heb er nog geen echte studie van gemaakt met onze fractie. Uh, we gaan uh, gewoon het debat in woensdagavond. En dan uh, gaan we in de periode tussen het debat en alle vragen die beantwoord worden. en alle opmerkingen die er gemaakt worden, gaan we ze even goed op ons in laten dringen. En dan gaan wij tussen, zeg maar, uh, voor de 22 november gaan we onze keuze bepalen. Dus ik kan je nog niet een uitspraak ontlokken van, van de drie? Vind ik dat de twee beste? Nou, er zijn in principe, als je nou praat over de twee beste, dan denk ik dat uit, zeg maar, uit de kadernota heel nadrukkelijk naar voren is gekomen dat het plan van Springtij en het plan van AG-architecten, dat dat twee volstrekt gelijkwaardige plannen zijn. Het is er maar net aan van hoe je daarnaar kijkt. Dat is de conclusie in ieder geval van de kadernota. Nou, die kan ik wel onderschrijven. En Springtij, dat is de witte huisjes met de rode daken? Ja, dat klopt. Oké. Okay. Steun je wethouder? Aan je college? Het heeft helemaal niks te maken met nee, ja. steunen. <laughs> Kijk, Onderschrijf je de mening van je college? Wij hebben een groot aantal kritische vragen gesteld. Over die zijn van, beantwoord? Die zijn beantwoord, maar zoals ik net al gezegd heb, van ik heb die vragen nog niet echt goed bestudeerd, dus ik kan daar nog niet inhoudelijk echt op reageren. Dat doe ik dus ook niet. Uh, ik vind niet dat het een kwestie is van ondersteunen. Het is een kwestie van hoe kijk je naar bepaalde dingen. Nou, uh, ik denk dat dat mag. Uh, ik denk zelfs dat dat moet. Hè? Van, uh, ik denk dat dat is de taak tenslotte van de gemeenteraad. Om te kijken van uh, zijn de uitgangspunten die uh, het college hanteert. Op basis van wat adviezen, op basis van wat uitkomsten. Uh, zijn die... Uh, voldoende onderbouwd, of kun je daarvan zeggen, van nou daar hebben we toch hier en daar wel wat twijfels over, en misschien is het toch verstandiger om wat andere dingen te doen? Eén ding is bijvoorbeeld heel erg belangrijk: van in het ene plan moeten we gaan naar een wijziging van het bestemmingsplan. Dat houdt in dat hè, het college zegt heel optimistisch: van nou dat kunnen we misschien wel binnen een jaar regelen. Nou, als ik dan de publieke opinie hier hoor van de omwonenden, dat die zijn, zeg maar gaan doorgaan tot de Raad van de Staten, ja, is dat, dat is, niet binnen een jaar geregeld. Nee, maar dat is elk plan. Ik bedoel, op het moment dat je aanzegt... is er altijd wel iemand die B zegt. Nou ja, maar ik denk dat... Dat zeg geldt maar, voor alle plannen. Dat geldt voor alle plannen, maar ik denk dat de mensen die hier in de buurt wonen, dat die wel een punt hebben. Ja. En in het andere geval, bijvoorbeeld kan bij wijze van spreken morgen de, de, de schop de grond in. En ik zou dit college van harte gunnen om te zeggen van, dat gaan we nu in, dit, in deze collegeperiode gaan we dat regelen. Je hebt nog anderhalf jaar. Ja. Ja, zo is dat. Job, we gaan <laughs> afsluiten. Oké, okay, ja. dankjewel. Ik, ik ben je dankbaar voor dankjewel. je openhartigheid. En uh, we wachten woensdag af wat er gaat gebeuren. Het zal heel spannend worden. Dank je wel voor je okay, Graag gedaan. Ja, en, uh... Ja, langzaam wordt de muziek weggedraaid. En inmiddels is hier uh, Hotel Hoogland omgebouwd. <laughs> Prachtig, mooi. Want er zit hier een, een, een hele band. En uh, wel een, een, een zeer schone dame, Pit Hermans. Met de Jazz Cats. En uh, dan zegt u daar waarschijnlijk niets. Maar u gaat het nu eerst even beluisteren. Live, hier in Hotel Hoogland. Pim, Pit Hermans en de Jazz Cats. Every star above knows oh, the one I love. Sweet Sue, it's you. Oh. Oh. Heerlijk, heerlijk. Pit komt erbij. Ja, ik, ik, voel me, ik voel me zo vereerd dat ik tegenover Pit Hermans mag zitten. Eh, en naast ik haar, haar zit uh, Noertje eh, die, die dit allemaal steeds regelt. En uh, wat heb je weer, oliemiddel, wat heb je weer fantastisch dit kunnen regelen. Niet ja. alleen dat ze nu hier zijn, maar morgen kunt u je live zien in ja. het Zandvoorts Museum. In het Zandvoorts Museum. We hebben weer een uh, museumpodium. En uh, dit keer hebben we toch wel uh, mede, uh, dankzij Hilly, hebben wij, uh, we mogen het Gratis doen. Dus dames en heren, komt u allemaal. Want het kost helemaal niets. Ja, We dus hebben gezellig. Eerst in, in de krant een tientje. tientje. Maar in het kader van 50 Plus. In het kader van 50 dus gratis Plus. is gratis toegang. Is morgen gratis. Er is koffie en thee. En ik zou zeggen, jongens, kom allemaal. Ja. Want We je hebt het gehoord, hè? He? Ja, precies. En ik denk dat Pit misschien nog even kan toelichten. Want nou, er ik, ga, ik ga je zo Pit heel wat vragen stellen, want, uh, Pit, ik heb uh, eventjes gegoogeld, <laughs> en er staat een heleboel over jou vermeld. Jij speelt Griekse muziek, Gipsy Jazz, Hot Club de Frans, uh, Django Reinhardt, uh, uh, kader, uh, je treedt op met Griekse formaties, ja. met formaties over de hele wereld. <laughs> nee, nee, nee, joh. <laughs> Dos tap, leuk, trio, Dos Tapas, Ed en Ed solo projecten, uh, heb je nog wel tijd? Ja. Dat nee, je zoveel, radio Zand wat altijd natuurlijk. Dat je zoveel ja, ja. muziek maakt. Um, uh, nu treed je morgen op met uh, de twee, Kets, ja. twee fantastische gitaristen. Er is ook nog een bassist Kets. erbij, maar die is nog onderweg, want die woont in het noorden. En uh, ja, wat hartstikke gezellig, want uh, jazz standards en uh, het is een gelegenheidsformatie. Uh, Hal Gletson woont is een uh, Amerikaan, hij woont in Hawaii. Hij komt twee keer per jaar komt hij, uh, naar uh, Europa zeg maar, vanwege het werk van zijn vrouw en uh, vindt het hartstikke leuk. En misschien komt er ook nog wel een uh, gast, uh, violist, we weten het nog niet. Maar ik denk dat we gewoon lekker met z'n viertjes zijn. En uh, jij yes, speelt ook veel? Uh, ja, mijn, mijn viool is uh, van de week even gesneuveld, dus die moet gerepareerd worden. Kan oh. <laughs> dat ook, toch? Ja, ik ben even verkeerd uit de bus gestapt, dus het staartstuk is uh, dan minder gebroken. Oh. Oh. Maar goed, het kost maar 15 euro, dat dus zo weer ge oh. gepiept. Oh. Okay. Maar viool, uh, zang doe je, maar je bent beroemd met je symbaal. <laughs> Nou, ik ben uh, niet beroemd hoor. Maar Niet zo bescheiden zijn. Uh, ik heb een keer opgetreden op de rotonde in Zandvoort. Dat was hartstikke leuk. Met een groot symbaal met een uh, band van uh, Dan Herford. In de Romein. Dus uh, de, de mensen die daar met de auto om de rotonde rijden. Die hebben we misschien al een keer gezien. Ooit uh, acht jaar geleden. <lacht> en morgen kunnen de mensen genieten van je. Ja. En, drie, uur, drie uur begint het. Uh, ja. neem ook een kargon mee. Dat is een uh, kistje. Daar is ook nog wat percussie bij. En ik vind het een hartstikke mooie plek. Het museum. Ik heb er al een keertje eerder mee we hebben een hele Mooie akoestiek. Ja, ja. ja dus het Het dus gaat echt heel mooi klinken. Wat, wat, wat is jullie thema morgen? Uh, de stijl bedoel je? Ja, ja. Stijl. Uh, um, ja, het is zeg maar wat hij zei: uh, Django, uh, Reinhardt, ja, ja, repertoire, ja. zeg maar ala Rosenberg, trio en uh, Jazz Standards. Uh, sommige met zang. En we hebben ook uh, ja, een paar nummers die uh, met, met gedeeltelijke of helemaal in Franse tekst. En dan zo heel mooi op zijn Engels uitgesproken. Je weet wel in de stijl van Camembert. Ja. Uh, uh, ja, ik hou daar heel erg van. Ja. Dus ik ga dat, hij zingt dan zo en dan ga ik dat proberen ook een beetje na te doen. Dat Ho hoe zijn jullie bij elkaar gekomen? Want het zijn, je hebt gastenspelers? Uh, via Irene Ippenburg. En die speelt, uh, die heeft uh, van die um, ja, Facebookpagina's waar we dan uh, Gypsy Jazz uh, uh, Freaks van de hele wereld elkaar kunnen ontmoeten. En dan gaat zij met iedereen optreden, maar zij was dan op reis en uh, toen uh, heeft ze hem aan en, uh, en Harold gekoppeld. En uh, ja, ik speel verschillende bandjes met Harold. En, en hij heeft weer een bassist erbij uh, vergaard. Ja, wil Hel nog iets uh, zeggen? Een klein wereldje. Ja. Have you got time uh yeah, yeah, yeah. English okay. yeah English you want to say something about your uh, performance tomorrow Oh, I think it's a wonderful opportunity to uh, play in a part of the country that I haven't been in. I've You haven't played, been here? I haven't been here before. No. I've played in Amsterdam. You'll be I've back. played in Appeldorn. Yeah. Uh, and uh, this is a great opportunity for me to come to the seaside here. Okay. And, uh, You're welcome. Welcome. Thank yeah. you very much. Uh, ja, we kunnen hoop praten, maar ja. muziek zegt meer. Ja, maar ik wil nog even zeggen, het is van drie tot vier... Om half drie de inloop, dus dan hebben we een kopje koffie en een kopje thee. En ja, kom maar, ja, we gaan genieten. En we gaan nog even een stukje horen van. Super bedankt Nooitje dat we ja. mogen spelen. Ja, er wordt wel. nog een uh, stuk gespeeld. Wat, wat gaan jullie nu spelen? Uh, bij meer de Distillery. Bij Mere Distillery. Ja, dat is zo en, herkenbaar. Daar komen voor ze licht, Voor de, de ja. pension. stukje. Ja ja. ja geweldig geweldig in het duits en het engels het is Heel erg goed, very good. En morgen in het Frans. <laughs> morgen ook nog in het Frans, dus kom allemaal naar het Zandvoorsmuseum. Een half drie de inloop om drie uur beginnen ze te spelen en het wordt een feest. Kom naar het Sanfus museum toe. Toegang gratis. Ja, dat is ook belangrijk om te zeggen. Dankjewel, Pit Hermans en de Jazz Cats. Hartstikke goed. Super jongens, bedankt. We gaan meteen door naar het volgende onderwerp. Ja. En uh, Hilly is binnen. Hilly is binnengevlogen gevlogen. Ja, ja, ja, ja. uh, een beetje, ja. beetje, beetje ja. Roosjes op de water. <laughs> Ga ja, lekker zitten. Hilly, een vond... glaasje water uh, Hilly. Hilly, hoe vond, je, hoe vond je dit? Ja, geweldig. het goed hè? Ja, natuurlijk. Zet de microfoon even voor je mond. Ja. ik zie er hier twee staan. We Want we weer, komen he. aan het laatste onderdeel van deze heerlijke ochtend. En we gaan met Hilly ons praten. En uh, dat museum, dat is weer hier in de picture. Hè? Veel promotie voor het Zandmuseum lees ik vandaag, morgen, uh, de hele dag zijn er activiteiten in het museum. We doen gewoon met alles mee. Heerlijk ja, is dat. Tuurlijk. En, en uh, de, dan ga je nog iets doen. Heb je het niet druk genoeg? Nee, er kan, nee. Altijd, er kan altijd nog meer bij. met zo'n museumteam, daar kan je de hele wereld aan. Eh, op 9 en op 30 november ga je een heleboel doen met Art and More. Ja, wat houdt dat in? Dat is eigenlijk een vraag vanuit het museumregister. Daar ben je niet zomaar bij aangesloten. Dan moet je aan een museumnorm voldoen. Dan mag je een museumjaarkaart gebruiken en zo. En die vraag, hebben jullie nog arrangementen voor kinderen? Nou, dan gaan we gewoon even verzinnen. Wat kunnen we nog doen voor kinderen? Hallo, je hebt de erfgoedlijn en dergelijke. Ja, natuurlijk, en de kinderkunstlijn. Maar nog, ja. nog meer uh, om uh, ja, gewoon kinderen van buitenaf uh, hier naartoe te halen. Nou, toen hebben we de poppenkastfilm bedacht en we gaan uh, kleurplaten en we gaan een rondleiding voor kinderen doen met een speciale museumkist en dan mogen ze dingetjes uithalen en uh, nou, dat wordt gewoon gezellig. Hoe stel je dat voor? Die twee woensdagmiddag ja. 9, 9, 9 november en 30 november. en november. Nou, daar moet je best reclame voor maken. Want je kunt wel aan iets meedoen. Maar de kinderen moeten het nog weten. En vooral de ouders moeten het weten. En maar de scholen? Ja, ik wil zeggen. Ja. De school kun je ja. toch een hoop kwijt. Ja, het, het is een woensdagmiddag. Maar kinderen hebben ook vaak uh, les of voetbal. Ja, of uh, van alles. Vriendjes spelen. Dus uh, onze uitdaging ligt er altijd in. Om zoveel mogelijk mensen dan te trekken. Dat je het niet voor niks doet. Ja. Dus uh, nou ja, dan denk ik van, uh, ik heb al een paar keer een rondleiding met kinderen gedaan. En ik vind het eigenlijk nog leuker als met grote mensen. Je kunt met kinderen veel meer je fantasie gebruiken. Het zijn open hè kinderen. En ja, en dan het liefst zonder de ouders. Ja. Want dan gaan ze zich weer aanstellen en uh, wegrennen. En het uh, liefst de, de ouders gewoon lekker koffie drinken bij de stamtafel. Maar, maar, maar liefst, dat kan je nooit alleen organiseren. Dus daar heb je een heel team van ja. mensen voor nodig. Ja. En die heb je? Ja, we hebben 35 vrijwilligers. En dan uh, stuur ik een mailtje van. Uh, jongens, ik heb hulp nodig. Uh, wie komt er helpen? En er komen altijd weer mensen die zeggen: Nou, ik vind het wel leuk. Uh, en dan zien we wel uh, hoe, het, hoe het loopt. Want niet iedereen, uh, nou ja, die heeft ze onder controle. En <lacht> dan wordt het weer een vrolijke puinhoop. Maar ja, er staat natuurlijk prachtige kunst. Dus het ja, moet altijd moet het wel. wel. Zijn. Ja, ja, echt wel. We hebben op dit moment uh, hedendaagse realisme. Nou, we hebben, uh, tot wanneer is dat? Uh, dat is nog tot uh, 11 november, aankomend weekend. Uh, niet dit weekend, maar nog ja. één week. En dan hebben we een week verbouwing tot de DNA van Zandvoort. Vertel daar iets meer over. Want Zo, ik zag al, dat wordt wat. Je gaat al je kluizen openen. Ja. Nou, Het zijn kluizen, maar het is zo ongelooflijk veel. Ik kan wel drie musea vullen. Ook wat er allemaal op de zolder in het raadhuis ja, stond. maar er zit ook rotzooi bij. hè? Dat is kunst. Nou, er zitten dingen bij dat ik zeg van nou... Kun je maar daar dat... een schifting in maken en dat je dan nu ook zegt van nou... Laten we daar eens een beetje afscheid van nemen. Ja, ja wat wij nu gaan doen... Ik kan doen... me herinneren dat de gemeente hier ja. een schilderij aankocht, ja, jaren geleden. Eh, groot schilderij. En daar was een, een treinkaartje Haarlem-Zandvoort opgeplakt. Dat was kunst. Nou ja, dat, dat soort dingen vind je. En, maar wat wij nou gaan doen. Is we gaan de focus leggen op de BKR-collectie. Dat zijn ongeveer 150 schilderijen van Zandvoortse kunstenaars. Tom Breker, Wim Steyn en uh, Roland van Tetterode. En die gaan we uh, laten zien. He, dat niemand zegt van er zijn verborgen schatten. Er komt... Uh, uh, Willem de Winter. De taxateur uit Haarlem. Uh, een van de vrijwilligers heeft gevraagd. Van, zal ik hem slingeren? Nou, want we gaan natuurlijk niet heel veel geld betalen ervoor. En dan komt er een kunstcommissie. Onafhankelijk. En die gaat het Zandvoorts Museum advies geven. Gaan we het bewaren? Gaan we het uh, uh, voor een hoger bedrag verzekeren? Of gaan we het afstoten? Zoals ze dat noemen. Kun je dat dan verkopen? Nou, we hebben al gedacht aan een veiling. Maar officieel... Zou je het aan de kunstenaars weer moeten aanbieden? Willen jullie het terug hebben? Nee, nou, ja. ja, Dat kun je doen. En Gaan dan we de doen. kunstenaar de keuze geven. Van goh, vinden jullie het goed als we jullie kunst veilen. En dan het, de opbrengst gebruiken voor het museum. Dat is natuurlijk wel... Ja, uh, op, hè? ja maar ik, ik wacht echt hun advies af. Want dat is voor ons wel leidend. Uh, omdat Stel je voor dat ik schilderijen lelijk vind. En ik zet ze aan de kant van de weg. Dan krijg je iedereen over je heen. Maar er is veel. Ah, nee, dat doe je toch niet aan de kant van de weg zetten. Nee. Nee. Maar de, de, er is veel materiaal. Er is veel, maar als iets maar voor 50 euro verzekerd is... en het staat al 20 jaar te verstoffen... dan heb ik zoiets dan moeten we het echt gaan opruimen. Ja. En dat heet... Uh, ja, hoe heet dat? Maar zijn het alleen schilderijen? Ja, ont ontzamelen heet dat. Nee, zijn, het, zijn het alleen schilderijen of ook andere artikelen? Nou, er zijn dozen, die heb ik nog nooit gezien hoor. Dus het staat allemaal heel hoog op die, uh, op die berging. Die ga ik nu ook voor de eerste keer zien. Dat is ook een klus. Ja, Ik heb hem drie jaar voor me uitgeschoven. Er staat ook nog spul bij de, op de zolder van het gemeentehuis. Dat hoort allemaal tot het cultureel erfgoed. Nou, Er zitten padeltjes tussen, maar er zitten ook dingen bij. Dat ik denk van, hoe heb je dat ooit kunnen aannemen? Ja, aannemen, ja, ja, ja. ja gewoon wat je, nou ja, wat goed, je bij zo'n zo tweedehands winkel plan, in, plan, ziet. Dat is toch prima? Ja, ik denk dat we, ja. we, we moeten het moeten gewoon doen. Ja. We gaan ook de eerste twee weken van januari dicht. Gewoon om dat allemaal weer op te ruimen. En we gaan groot onderhoud doen. En de vloeren schilderen. En de plinten schilderen. Je hey, moet er iets positiefs van maken. Ja. Lijkt me. Ja. En wanneer, wanneer opent die tentoonstelling? 18 november. 18 november. En die blijft tot 1 januari? Tot 31 december. Ja. En dan gaan we lekker met z'n allen opruimen. een Beetje kerstveren. En uh, weer de flink tegenaan. En je hebt alweer een hele planning voor het komend jaar. Tuurlijk. Ja, dat Tuurlijk. dacht ik wel. Ja. Dat zijn uh, grote plannen, maar ik zeg nog niks. Nee. Ik, ik wou net vragen, vragen wat, willen... wat, wat is de bijzonderheid? Uh, nou, van? we hebben uh, aankomend jaar, uh, we hebben altijd een paar uh, wat, wat steeds terugkomt. En dat is de historische Grand Prix bijvoorbeeld. Dat hoort bij het DNA van Zandvoort. We hebben dit jaar dat BMW binnen gehad en een hele opstelling van BMW's buiten. He, tijdens de ja, ja. parade. En ik denk dat we met dit museum de, de kant op gaan van uh, zoveel mogelijk met de evenementen meeliften. Dat je binnen-buitenbelevenis heb. We hebben dat dan ook met die zandsculpturen gedaan. Uh, Amsterdam beach thema. We hadden Amsterdam beach binnen. Nou, dan krijg je gewoon een opening... ...met, met allemaal museumdirecteuren. Nou, dat was zo schitterend. En dan heb je echt die binnen-buitenbelevenis... Nou, dat ga ik dus volgend jaar wat meer doen. Maar ik ga bijvoorbeeld uh, aanstaande dinsdag naar Den Haag. Om te kijken of ik iets vanuit een museum voor elkaar kan krijgen. Maar als ik het nog niet concreet weet. ga ik dat nog niet vertellen. Jozef Israëls naar Zandvoort halen en dergelijke. weet. Ja, die heeft strandgezichten ja, hier gemaakt. Ja, Prachtige dingen. Maar ja goed. Het moet allemaal wel in bruik lenen. En het moet verzekerd worden. En nou, dat, dat soort dingen ga ik nu dinsdag bespreken. Maar ja, never a dull moment, Pieter. <laughs> wat ik net even vroeg, maar uh, hebben jullie voldoende vrijwilligers? Nou, er kunnen er altijd nog bij. Want omdat we zoveel plannen hebben, heb je veel ook gewerkt, veel mensen nodig voor bij de Bali bijvoorbeeld. En uh, een suppoost in de zaal, wat nu Haarlem Kunstlijn, betekent wel dat we om elf uur open moeten. Ja. In plaats van om één uur. Dus ja, daar heb je weer mensen voor nodig. Als je meedoet met evenementen, ben je soms ook s'avonds open. En we hebben vorige week algemene ledenvergadering van de OPZ gehad in het museum. Dan maken we er weer gewoon een vergaderzaaltje van. Ja, stoeltjes neerzetten. Je, je hebt constant mensen ja. nodig. Goed, mensen die dat zouden willen, die kunnen natuurlijk eigenlijk gewoon het beste bij het museum binnenlopen ja. als het open ja. is. En ja. gewoon zeggen van nou, ik ben geïnteresseerd ja. om Heel vrijwilliger graag. te worden. Ja. En dan kunnen ze daar de, de mogelijkheden uitleggen ja. en wat de vereisten ja, vereisten in zo'n zover... nou ja Wat je zelf ook leuk vindt. Ja, uh, precies. Er zijn uh, zoveel diverse dingen die je kunt doen in het museum. Ja. Waar, waar we nu vooral uh, behoefte aan hebben, is Bali mensen. Ja. Die dus echt uh, de, de, de deur open doen en uh, de mensen verwelkomen. En uh, ja, gastvrijheid dat staat bij ons uh, ja. voorop. Oké, okay. duidelijk. Herry, enorm bedankt. En uh, neem alsjeblieft ook tijd voor jezelf even ja. rust. Ik ben vanochtend gaan sporten. Heel goed. Oh, met mijn... dat ja, ja, ja, je met Ja, maar mijn was had ik buiten gehangen. En oh, toen zag ik dat ging het ging regenen. regenen. Maar ja, ik zat al op de fiets. Dus ja, ja ik ga tijd voor mezelf nemen. Ja, ja, ja Prima. Hé, hey, dankjewel en veel succes. Graag gedaan. Dank bedankt voor graag. de aandacht. like so my community Niet van de zon in je leven, of laat de zon in je hart. We hopen dat de zon dit weekend veelvuldig kan, kan gaan schijnen. We gaan de agenda maar doen, Pieter. Nou, er is genoeg te doen. Ja, er is genoeg te doen. Nou, we beginnen zoals we al hebben gezegd net... met de expositie van Hedendaags Realisme anno 2016 in het Zandvoort Museum... Schilderijen en beelden van Nederlandse en Vlaamse kunstenaars. En dat is, van, dat is al begonnen, natuurlijk 30 september. En dat duurt tot 13 november. Ja, en daar gaan we aan dit weekend beginnen. Vandaag en morgen, en u heeft het gehoord, een nationaal 50 plus weekend met een heleboel activiteiten en een prachtige tas te halen bij het VVV in de Bakkenstraat. Dat klopt. Nou, morgen hebben we de Rommelmarkt. Ja, het klinkt altijd zo, maar de, in ieder geval een gezellige markt in de krocht. Die begint om 10 uur en die duurt tot vier uur en volgens mij zijn er nog wel tafels te huur als je met je spulletjes daar naartoe wil. En eh, ook morgen eh, de Bimmer World op circuitpark Zandvoort. Ik, weet, ik kan me niet voorstellen wat dat is. Ik ook niet, maar het zal met idee. raceauto's te maken hebben. Nou, morgen dan loopt Zandvoort ook voor het goede doel. En dat is een afstand van 5 of, km, 5 of 10 kilometer. De kosten zijn 15 euro. En dat is inclusief een medaille. En je kunt de informatie vinden op www.zandvoortloopt.nl. Goed, en dan s'avonds, morgen... Comedy Night in de Amsterdam Bies Hotel bovenaan de Kerkstraat... Ja. van 8 tot 11 uur en dat wordt lachen. Ja, en dat kost 6 euro trouwens. Dat staat er niet vermeld, maar dat weet ik toevallig. Nou, dan hebben we Art en Moor in het Zandvoorts Museum... voor jeugdige bezoekers met een rondleiding en poppenkast. Daar hebben we het ook net over gehad. Dat is dus aankomende woensdag en woensdag 30 november. Dat begint om half twee. En uh, ja, ouders mogen hun kinderen afgeven daar... en daarna dan uh, neemt Hilly het over. En dan gaan we naar 11 november, de algemene pubquiz in Café Koper. Dat begint om 9 uur s avonds, entree 2,50 euro. Ja, dat is altijd wel heel gezellig. Nou, dan hebben we 13 november, dat is de intocht van Sinterklaas op het strand van Zandvoort. Dat blijft altijd toch wel een heel mooi feestje. Mensen van de hele omgeving, Bentveld, Bloemendaal, Aardehout, iedereen komt Haarlem. hier naartoe. Haarlem, zij komen allemaal hier naartoe om Sinterklaas te verwelkomen. En wij hopen op mooi weer, in ieder geval dat het droomt. Logisch. En met een heleboel zwarte pieten. Hij komt om 12 uur aan op het strand ja. en om 1 uur wordt hij ontvangen door de burgemeester op het gemeentehuis. Ja. Jij bent er altijd bij hè Pieter? Ja, ik geloof dat ik wat moet uh, zeggen. Ja. Dan hebben we 19 november Zandvoort 500. Dat is de afsluiting van het autosportseizoen 2016. En dat is ook weer een mooi feestje. En als je wil kijken, kijk op www.sicquizandparkzandvoort.nl. En daar vind je alle activiteiten van het Cicquipark. Vervolgens elke eerste maand van de maand is de nabestaande groep bij... Ook Zandvoort van half twee tot drie uur. En dan elke dinsdag, de eerste dinsdag van de maand euh, hebben we ook om half elf digitaal spreekuur. Voor al uw vragen over de iPad, tablet en smartphone enzovoort. Ook bij ook Zandvoort, Vlemingstraat 55. En elke vrijdag is de medische gymnastiek bij Pluspunt van kwart over negen tot kwart over tien. Dat is ook bij Pluspunt Zandvoort. Ja, dan hebben we dit programma. Daar kunt u luisteren naar de herhaling op of donderdagochtend van 8 tot 10. Dat is op de regionale televisie, op je televisie inderdaad. En dat is de normale tijd. Je kunt ook kijken bij uitzending gemist. Dan ga je naar www.zfmzandvoort.nl. Vul datum en tijd in. Let op, je moet 1 uur. Later invullen en dan kom je bij de herhaling van dit programma. We gaan afsluiten. Ja, het was, het was weer een hele bijzondere, ochtend met live muziek erbij. Hoe vaak maak je dat mee? We bedanken Kort Draaien voor de techniek en de muziekkeuze en de regie. Kort, je was weer geweldig. Voorlopig hier in Zandvoort blijven, hè? dus niet uh, weer die zee op <lacht> naar het eiland. Niet op pad. De redactie was in handen van Yvonne Roosendaal en van Kuik. En de eindredactie was van G. Rutte. Ook werd de koffie door G. Rutte rondgebracht en verzorgd in overvloed. Hotel Hoogland bedanken we voor de enorme gastvrijheid en de koffie, thee en water. De presentatie was in handen van Irene de Jager. Pieter Joustra. En we hebben genoten van de We vonden weer. het weer geweldig. Dus we zeggen allemaal... fijne weekend. Ja. Tot de volgende keer. Tot de volgende Bedankt keer. Bedankt voor het luisteren. Dag.